De curatoren hadden uit de groep gedupeerde zo'n 600 mensen benaderd. Van hen reageerden er ongeveer 300. Volgens de curatoren krijgt de helft daarvan een tijdelijke regeling aangeboden... omdat ze acute betalingsproblemen hebben. Dat kan gekomen zijn door de dure leningen... en hypotheken die ze bij de bank van Dirk Scheringa hadden afgesloten... maar bijvoorbeeld ook door een echtscheiding, zeggen de curatoren. Strenge winterweer leidt in Groot-Brittannië nog steeds tot veel overlast. Problemen zijn het grootst in Schotland en het noordwesten van Engeland. Het heeft daar flink gevroren en er viel zeker 25 centimeter sneeuw. Verwacht wordt dat er op sommige plaatsen in Groot-Brittannië zeker 40 centimeter zal vallen. Door zware sneeuwstormen zijn de afgelopen nacht tientallen automobilisten gestrand. Politie heeft een aantal snelwegen afgesloten omdat ze niet meer begaanbaar zijn. Honderden scholen zijn gesloten en ook het vlieg- en treinverkeer wordt door het extreme winterweer zwaar getroffen. Vliegveld London-Gatwick en die in Bristol, Cardiff en Exeter zijn tijdelijk gesloten en op andere vliegvelden zijn vluchten uitgevallen. Op het Meer in Utrecht wordt de eerste officiële schaatstocht op natuurreis gereden. De KNSB heeft het ijs gisteren beoordeeld en veilig bevonden. Volgens de organisator van de tocht, de schaatsvereniging Woudenberg... is het ijs ongeveer 12 centimeter dik en doen er zo'n 1400 deelnemers mee aan de tocht. Die kunnen kiezen uit afstanden van 2 tot 40 kilometer. Ook in Ernewouden in Friesland wordt vandaag een toertocht gehouden... zonder officiële goedkeuring van de KNSB. Het weer aan de kust, kans op een sneeuwbui, verder wat zon... en op de meeste plaatsen blijft het vriezen. Morgen en vrijdag overal lichte vorst.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 Uh, maar dat is dan geen meditatie, want dat zou een beetje saai dat is erg passief. Ja. Nou, passieve, niet saai. Passief wiet ja. te mediteren. Ja, ja, ja. Dat, dat, dan dat gaat, gaat niet werken. Dan, ja, ja. Dan, dan, dan leg je de, de leg je letterlijk ja. op je knieën. Ja. Ja, uh, en hoe dieper je gaat, dus dat, hoe uh, uh, grotere uh, Boeddha complimentjes tegen je geven en zo. Hoe gaat het daarmee? Ja, ik, ik heb een uh, template, mijn, mijn blueprint, zoals dat heet, uh, heb ik klaar. En uh, ja, daar. Uh,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 dat heb ik al zeg maar klaar. Mm -hmm. Ja, en voor de rest zijn er spannende dingen, denk ik, gekomen. Want ik heb wat tijd over nu. Want ik heb, uh, nou, afgelopen jaar, ook heel erg veel goed uh, besteed om uh, nou, zaken als belasting en.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 Absoluut. Dat gaat ook heel, uh, heel lekker. Met een goed, uh, goed leuk team. Dus, uh, ja. ja. Oké. Okay. Zullen we een muziekje... Ik denk dat we een muziekje moeten gaan doen. We gaan een ik, muziekje doen. We gaan uh, luisteren naar Carol King. Die heeft een LP gemaakt, mening 72, Tapestry. Uh, wat wandkleed betekent. Um, mm -hmm. het Tap, nummer Tapestry, denk ik. Tapestry, oké. Okay. <laughs> <laughs> um, het nummer You've Got A Friend... Um,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 De kalender. Ah, er wordt nu een kalenderblad ah, afgescheurd ah, van het oude ah, jaar. van het oude jaar naar het nieuwe jaar. Yes. En dit is Mario, onze financieel, financiële ah, vrouw. oude jaar. En Herman, die. Uh, schenkt in. Schenkt het moment. nu. De, ja. Moet het allemaal hetzelfde? De shampies in. We hebben er nog een andere fles ook al? Ja, bij André. wel Ik hou even de microfoon erbij. <laughs> Ja, Als het goed is, hoor. hoort u ze het uh, borrelen. Ja, wat is het? Ja, lekker. En uh, lieve luisteraars, uh, een aantal van ons drinken het alcoholvrij, dus... Uh... Mocht de uitzending land, worden, dan dan <laughs> we hoe het komt. Mag eigenlijk ja. drinken tijdens het werk. Nee. Uh, wat is alcoholvrij weer? Nee. Dit is uh, deze. deze. Ja. Oké, okay, jongens, snel. Nou. Wacht even, Nou, iedereen een heel goed uh, 2010. Ja, 10. Cheers. Cheers. Proost. Op Over top 2010. Nee, maken we het wel. Heel veel mooie uitzendingen. Ja. Proost, proost. Proost. proost. En hele... hey, Ja, ja nou even, even klinken. Richard. Oh jee, ja, ja. Even, even klinken natuurlijk. Precies. Dat was Rob, onze technicus. Ja.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 en die gaat dat boek ook presenteren. Ik ga het boek presenteren, he? presenteren op 14 maart in de Groenmaarkerk. Je hebt ja, een deal gemaakt met de uitgever. Met de uitgever en uitgever. Je gaat voor die uitgever ga je boeken presenteren als ze gepresenteerd Klopt, wordt. En dat ga je als, helemaal organiseren. Ik, vanaf het de eerste het begin, is dan van Holien. Vanaf het begin tot het eind. Als er een boek klaar is, komt de presentatie bij mij. En daarna ga ik dus met die schrijver een rondtour maken door Nederland. Tenminste, dat is de bedoeling. En dan uh, ja, lezingen organiseren. Ja.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 Nou, uh, shamaans festival in Rotterdam ga ik aan meewerken. Nou ja, allerlei dingen, dus uh, ja, dat komt zat aan. Hmm. Ja. En uh, blijf je nog in Zandvoort, Herman? Of is dit heel erg.? Weet ik niet. Ik heb, uh, ik heb een aanbieding gekregen om uh, bij uh, Kristalpunt in het bestuur te komen. Dat is dus de stichting uh, die dus de boerderijen onder andere beheert van Roulin. Gewoon Rolien de Lange. Roul Roulin de, de Lange. De Lange. Ja. En uh, ze hebben mij gevraagd om in het bestuur te komen.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 Uh, ik, ik ben bang dat uh, degene die dit heeft aangebracht uh, vreselijk. Uh, de Jan, Jan, is, Peter, Jan, Jan Peter, Jan Peter, die uh, ja, die zit, uh, op het <laughs> uh, <laughs> moment dat dit Het is eigenlijk meer ja. alleen rimesier mee. Ja, ja, oké. Okay. Nou, <laughs> en uh, het nummer is uh, gemaakt door Edward Hinging uh, Bottom. En uh, nou, ik zou zeggen luister en geniet ervan.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 Nou, nee, ja, mijn dochter zit, zit naast me en die zegt dat afvallen, en dat is natuurlijk, oh, yeah. zit de kern van waarheid in. Maar, een van mijn hoogtepunten hij heeft daar wel mee te maken. En dat is met deelname aan spinning on the beach. Hmm. Wauw. Ik heb, uh, tot voor drie jaar geleden heb ik uh, bewe bewegen, dat vond ik een vies woord. Ja. En uh, ondanks, uh, dankzij het afvallen nu.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 Hey, bedankt uh, jullie allebei. Ik wens jullie een heel goed uh, jaar. Ja, Het zelfs. komende, komende ja, jaar. Jullie ook. En we gaan uh, luisteren naar de volgende muziek. The Christians met What's in a World. In a world.